De SGP heeft voor het eerst een vrouwelijke kandidaat bij verkiezingen. De kiesvereniging in Vlissingen heeft de Lian Riansen geaccepteerd... als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Stemverhouding was 23 voor en 14 tegen. Jansen was de enige kandidaat. Ze stelde zich beschikbaar dat zes mannen nee hadden gezegd. Door de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... moet de SGP nu ook vrouwen toelaten in politieke functies. Robin Haas is er niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open in New York te halen. De Hagenaar verloor in vier sets van de qualifier Frank Dansevich. 6-7, 6-3, 5-7 en 6-7. Haase won alleen de tweede set. Daarin benutte hij slechts één van de tien breekkansen. Maar dat was wel voldoende voor de setwinst. Het weer, weinig bewolking bij 12 graden. Overdag zonnig en droog, alleen in het noordoosten enkele wolkenvelden. En een middeltemperatuur van 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Goedemorgen op deze dinsdag 27 augustus. Leuk dat u luistert naar Dit is De Nacht. Straks gaan we bellen met BM en Filip... We vragen hem hoe de Syrische in Israël wordt beleefd. En we bellen met Peter van Buren... die uh, alles, uh, ons alles vertelt over het leven en het nieuws op Madagaskar. Verder bellen we met oud-hockeyer Tim Steens... die 30 jaar geleden op deze dag voor het eerst goud haalde... op het Europese kampioenschap hockey. En we blikken met majoor Casper van Stegen vooruit op deze dinsdag... waarop hij ook hij eremetaal gaat krijgen. Nou goed, dat allemaal straks. Maar nu eerst ten CC: Dit is Dreadlock Holiday.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 Dreadlock Holiday 10CC. Dit is de wereld. Hello. Hello. Hello. Hello. Sorry, Sorry, Sorry, Sorry Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Benjamin Philip woont in Israël en werkt daarvoor voor in Jeruzalem. Een welzijnsorganisatie voor de minder bedeelde in de hoofdstad. En sinds gisteren is hij in Nederland. Hij is hierheen gekomen samen met een aantal kansarme kinderen uit Israël. Goedemorgen uh, Benjamin. En waarom ben je eigenlijk uh, precies in Nederland? Waarom heb je de kinderen meegenomen? Nou, het zijn kinderen die uh, zwaar getroffen zijn... door allerlei uh, omstandigheden, ook terreuraanslagen. En we uh, proberen deze kinderen een paar dagen lucht te geven... en te laten genieten van het mooie Nederland en de natuur. Dus het en het zal... dat, uh, dat is een, uh, een goed middel om de mensen weer eens even uh, rustig te krijgen... en uh, te helpen met hun omstandigheden. Ja, dus ze zijn er even uit... Want uh, uh, waar wonen ze precies in Israël dan, Als ze zoveel last hebben van spanningen? Ze komen uit het noorden en uit het zuiden. Oké. Okay. En wat speelt en, daar specifiek? Ja, natuurlijk uh, continu met die raketaanvallen. Vorige week weer vanuit het noorden raketaanvallen. Uh, de raketaanvallen die dus uh, plaatsvinden, worden niet, uh, niet dagelijks uh, vermeld. Nee, nee, inderdaad. We, we hebben druk met, de, met de oorlogen in Syrië en Egypte en zo, hè. Precies. Maar de, de, de, die raketten komen waar vandaan? Nou ja, de Hezbollah stuurt de raketten. Vanuit en, het noorden, ja. Precies. En ik denk dat, uh, dat men op een of andere manier... toch Israël hier wil uitlokken tot, uh, tot reacties. Ja. Kan, ook en, ook ra raketten vanuit Gaza weer? Of is dat op het moment ja, niet aan de orde? Ja. Nee, af, af en toe komt er ook een raket uit Gaza. Ja. Ja. En hebben jullie nou ook last in Israël van de uh, militante groepen in de Sinai-woestijn? Waar je het laatst ook over hoort, dat, uh, dat Egypte uh, ook wordt bestookt door uh, Al-Qaeda-achtige types in de Sinai. Richten die zich ook op Israël? Ja, ja we dus in, in Elat hebben we dus ook een, een aanval gehad. het Zuiden, en, ja. en dat is dus uh, niet goed ook voor het toerisme daar, want Elat is toch een uh, bekende badplaats voor, voor, voor Europeanen. Ja. Het, doet, uh, het doet zeker ook Israël daar schade aan. Hey, even de, de burgeroorlog in Syrië. Dat is natuurlijk een, een buurland van Israël. Wat, wat doet dat eigenlijk in Israël? Is dat ook iets waar mensen zich uh, hun hart over vasthouden... van hoe dat zich ontwikkelt? Bijzonder. bijzonder. Allereerst um, uh, het Israëlische volk... en ook de Israëlische regering... Um, kijkt met diepe deurigheid naar de slachtoffers. Ja. Israël heeft ook tientallen uh, strijders... Um, ik zou zeggen medisch geholpen in hun ziekenhuizen mm -hmm. we vinden het toch uh, wel heel tragisch dat er zoveel mensen lijden en er zijn uh, ruim 4 miljoen mensen die eigenlijk verplaatst zijn van hun woonplaats 2 miljoen mensen hebben het land uh, verlaten waarvan mm -hmm. ongeveer een miljoen kinderen dat, uh, dat treft het Joodse volk bijzonder want we weten wat het betekent om mm -hmm. ja eigenlijk als het ware uit je eigen huis verjaagd te worden je zegt we, be we behandelen de strijders in de ziekenhuizen. Zijn dat de strijders van de oppositie of van de regering of allebei? Uh, ik, uh, ik, kan geen, uh, ik kan geen specifieke aantallen geven uh, maar... over wie die is en waar ze vandaan komen. Maar er worden gewoon mensen, gewonde mensen, ja. als het ware bij de hekken van de grens neergelegd. Hmm. En de hoop Israël uh, ze wil helpen en dat gebeurt ook. Ja, ja maar dat, dat doet er dus niet toe van welk kamp ze zijn? Ik, kan, ik, kan, ik heb daar geen inzicht over. Is het uh, een onderwerp wat uh, de Israëliërs ook bezighoudt in de zin van de eigen veiligheid? Dat bijvoorbeeld het uh, conflict zo escaleert dat Israël erbij wordt betrokken? Ja, heel erg. De Israël is zich uh, helaas al aan het voorbereiden. Uh, er worden momenteel gasmaskers uitgedeeld. Er is een tekort ook aan gasmaskers. Uh, want men is heel erg bang dat uh, als Amerika zijn vuist laat zien, uh, Israël de rekening gaat betalen. Het okay. is, uh, het is een, een, een algemeen feit. Dat men gewoon aanvoelt dat als Amerika zich ermee gaat bemoeien, dat Israël daarbij het conflict wordt betrokken. Nu als een afleiding manoeuvre toch nog misschien de politieke situatie te kunnen redden. Nou, en, en er worden gasmaskers uitgedeeld, omdat er dus in, ook de angst is dat uh, de, de, de chemische wapens, die wellicht nu zijn gebruikt in Damascus, ook op Israël worden losgelaten. Absoluut. Ja. Absoluut. Wij hebben zelf. Week dat ik gasmasker binnengekregen. Ik heb twee uh, kindertjes van een jaar. En als je dan een klein gasmasketje binnenkrijgt voor een baby. Dan schik, het uh, schrik er wel echt om je hart. hoor. Ja. Is het wel eens eerder voorgekomen dat Israël is er aangevallen met chemische wapens? Um, nee, niet echt. Maar ja, we leven nu in een hele bijzondere tijd waarin de uh, strijd in het Midden-Oosten bijzonder groot is tussen allerlei verschillende groeperingen en extremisten. En ja. daarbij denk ik dat. Uh, Zeker ook met inmenging van het Amerikaanse leger. de situatie zo hoog opsteld dat in deze keer. ik denk de balans heel anders is. als voorgaande jaren. Nou, is Amerika natuurlijk altijd een bondgenoot geweest. van Israël. Um, hoe leeft het in Israël? Is, is, is men. want je zegt ja. de angst is dat als Amerika ingrijpt. dan gaat het escaleren. is men dan van mening. dat Amerika vooral maar niet moet ingrijpen? Um, iedereen in Israël zegt. Moet dat gebeuren, want het lijden van het Syrische volk mag zo niet doorgaan. Daar nee. staat het hele Israëlische volk ook achter. Ja. Waar men wel bang voor is, is de dag na. De dag erna. Want ook al zou je Assad morgen, zou zeggen, van zijn regeringsstoel weghalen. Dus eigenlijk is er geen, geen goede optie. Als nee, ik het zo hoor. Op dit moment niet. Ik denk dat in het Midden-Oosten juist... Uh, ja, de democratie kan kans moet krijgen. Maar het concept in het Midden-Oosten van democratie... is nog niet helemaal uitgewerkt. Men heeft het niet helemaal bewust door... hoe je met het concept van democratie moet omgaan. Ja, ja ik denk wat, dat, ja, het, wat le Legt dat dus uit? Hoe, hoe, ja. de democratie lijkt op het eerste gezicht altijd... de, de wil van de meerderheid is wet. Maar... Dat levert juist vaak ook een probleem op, op dit moment met de jonge ja, kijk, democratie in het Midden-Oosten. Het is als volgt: democratie, dat houdt in dat partijen, uh, als het ware, in de verkiezingen rondes houden waarbij een winnaar komt. In het Midden-Oosten is het ook wel zo, maar de winnaar tekent het al. Met andere woorden, als een partij of een groep wordt gekozen, dan willen zij 100% regeren. En, en dan wordt daarbij eigenlijk niet gedacht aan coalitievorming of oppositie of dat soort dingen meer. Het er wordt, niet, er wordt en, ook niet gedacht aan de minderheden in een land. Één. Er is geen structuur voor democratie, er is geen structuur voor mensenrechten. Ja. En daar is dus democratie die echt in praktijk functioneren kan. Dus, en, en zolang dat besef niet is doorgedrongen, is dan de dictatuur van de, nou ja, in het verleden Mubarak in, in Syrië-Assad dan maar de minst slechte optie? Wordt het zo gedacht nou, nee. in Israël of, of niet? Nou dat niet, maar het probleem is, je krijgt één en dan wordt die ongewisselde ramer. Probleem waar niet zomaar een oplossing uh, voor is. Nee. Net als uh, trouwens een, uh, het nijpende probleem in Israël zelf. Met de Palestijnen. Maar goed, daar hebben we nu geen tijd meer voor. Dat is een, uh, een verhaal wat nog lang geen uh, krullende staart heeft. Laten we het zo maar zeggen. Dat klopt. Ben je een goede vakantie zou ik zeggen in Israël. Geniet is van wel. de relatieve rust hier met de kinderen. Bedankt. Wanneer ga je weer terug? Dan gaan we terug uh, morgen. Oh, morgen alweer. Ja, okay. heel kort houden. Was een, was een korte vakantie. Nou, Goede reis dan en, uh, en sterkte daar dan weer in ja, Israël. Bedankt. We, we ja, bedankt. Goed zo. En we spreken je binnenkort wel weer. Ja, bedankt. video was dat vanuit Nederland nu, maar morgen vertrekt hij weer naar Israël. Waar hij woont en werkt uh, voor Hineni in Jeruzalem. Zometeen spreken we uh, met Peter van Buren. Hij woont en werkt op Madagaskar en hij werkt daar met Hovercrafts.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 Got everything, I've got you Johnson was dat. I got you. En we gaan verder met Dit is de Wereld. En we gaan naar Madagaskar, want daar woont en werkt Peter van Buren. Goedemorgen, Peter. Goedemorgen. En jij werkt daar met hovercrafts. Ja. Klinkt altijd ja. lekker spannend om het daar uh, meteen over te hebben. Wat, wat, wat voor ja. werk doe je daar precies? Wat doe je met die hovercrafts? Uh, we werken in, in afgelegen gebieden aan de, aan de westkust van Madagaskar... En we, doen daar, we werken met medische teams, we doen water- en sanitatieprojecten... en we werken met andere organisaties samen en, en die we vervoeren... om in die afgelegen gebieden te werken waar, waar geen wegen zijn. Ja. En waar Eigen, we dan, eigenlijk eigenlijk ben je een soort, soort MAF-piloot, zeg maar. He, een flying doctor, alleen dan zonder vliegtuig ja. en met een hovercraft. Ja, more down to earth. Ja, ja. Hey, waar ben je de, de afgelopen tijd mee druk geweest? Ja, ik ben net terug van een, uh, van een verlofperiode in Nederland. Ah. Dus ik ben net uh, twee weken, anderhalf, twee weken terug. En voornamelijk zitten we momenteel in het, uh, in het, in het onderhoud van, uh, van de hoevenjras. Dus er wow. is nog maar één, uh, één van de vijf is actief op dit moment. En de andere hebben we allemaal hier in de hoofdstad uh, om alles weer klaar te maken voor, uh, voor het vertrek uh, naar de projectgebieden. Want de, is dat lastig uh, om die hovercrafts uh, te repareren? Want dan moet je natuurlijk allemaal onderdelen hebben. En nou, het is hoogwaardige techniek, gaat het zo op Madagaskar? Nou, het is op zich niet zulke hoogwaardige techniek. Maar het is gewoon best wel heel moeilijk om heel veel onderdelen uh, te vinden. Dus, dus helaas heb ik er een net een, een aanrijding gehad. Terwijl die hier naartoe werd vervoerd. En daar moet ik. Uh, verschillende soorten aluminium profielen voor hebben en, en nou, daar is gewoon bijna niks van te vinden. En we hebben mm. best wel voorraden hier. Maar ja, je kan niet altijd alles in voorraad hebben, dus dan, kom je, dan loop je best wel, wel eens tegen wat beperkingen aan. Maar ik beschrijf het hier wel eens vaker, van, je vindt eigenlijk nooit wat je zoekt in dit soort landen... maar je vindt bijna altijd wel iets waar je het wel mee kan doen. Okay. Dus het komt vaak gewoon neer om, het, om, om een beetje improviseren en... Meer naar de mogelijkheden te kijken hmm. dan naar het probleem. Beetje op zijn begrijvers, gewoon lekker knutselen. Ja, precies, hmm. precies. En nu doen we grote onderhoud, dus dan probeer je wel... dan gaan we het wel importeren, omdat je het dan toch goed wil hebben. Ja. Maar vaak komt het daar wel een beetje op neer, ja. Ben je de online... niet zo moeilijk. Maar... Nee, oké. Okay. Ben je online ook nog met zo'n Hoevercraft uh, op pad geweest? Nee, nog niet in deze periode. Er is... Voordat ik, uh, er is er eentje actief. De, de, er is er nu eentje wel actief, die is niet in reparatie. Uh, nee. Maar wat, wat, vertel eens, uh, als je dan op zo'n trip gaat met zijn. Uh, wat, wat maak je zo al mee? Wat een recent verhaal? Uh, ja, uh, kijk, soms gaan de dingen nou, om een. Uh, ja, we werken natuurlijk met medische teams. En ja, die brengen je echt. Uh, de hele afgelegen bush in. En, uh, of wat ik voor het laatst gedaan heb net voor de vakantie. Was nog een, uh, een medicijnen -distributie voor een andere organisatie. Uh, in een heel uh, afgelegen gebied uh, in het westen. en nou, Helaas hebben we daar dan mee gemaakt dat die kapot ging. Mm. Wat dan wel weer het voordeel had dat je wel weer eens ge, uh, met je neus op de feiten gedrukt wordt. In, over de afstanden die je aflegt. De ik af het is kapot gegaan na één ruim een uur vliegen. En ik ben erheen gegaan met de auto. En dat heeft me ongeveer 13 uur gekost. Zo, ja. Dus dat dat, dat de geeft bush -bush. verschillen wel weer. Ja. ja. Hey, ja. En um, uh, komen jullie er ook als op plekken waar ze echt al heel lang geen, uh, geen westerse dokters hebben gezien? Ja, wij werken niet zozeer met westerse dokters. Het, het grootste deel van onze teams zijn allemaal. Uh, Malagasy-arts hier uit okay. de hoofdstad vandaan. Die okay. vrijwillig meewerken. Maar ik, als ik zelf meega, kom ik toch nog wel eens tegen ja, dat de kinderen. toch best wel heel hard weghollen, omdat ze eigenlijk nog nooit een blanke hebben gezien hmm. in hun leven. Oh, ja? Dat komt best wel. Uh, dat komt nog wel eens voor. Ja. En, en uh, wat kun je schetsen van wat is de betekenis van jullie werk van, van, die, van die artsen die jullie op die afgele af, in de afgelegen uh, gebieden brengen? Wat, wat doen die daar bijvoorbeeld? Ja. Wat voor verschil maken die? Ja, er wordt eigenlijk is het vaak het verschil tussen geen medische zorg of wel medische zorg. Uh, we hebben net een, uh, een, een medische missie achter de rug. Waarbij in, in één week tijd iets van 50 grote operaties zijn gedaan. Meer dan duizend consulten en kleine ingrepen. Uh, 200 tanden getrokken. Uh, en, en daar was gewoon sinds 2005 dus geen arts meer geweest in dat gebied. Zo. En dan heb je het gewoon over een gebied waar, waar 50.000 mensen wonen. Ja, en er al, al acht jaar geen, ge, geen, geen arts in de buurt. Ja. Nee. nee dus er was een, een hoop achterstallen werk te doen. Uh, ja, en het is dusdanig ver. Of het is niet zozeer heel ver naar de bewoonde wereld. Maar de wegen zijn zo moeilijk dat dat, dat, dat relatief zo duur is... om ja. uh, voor de mensen om, om te reizen. Maar ik kan me voorstellen, dus in, het, in acht jaar de tijd kan er een hoop een achter de tijd kan er een hoop misgaan lijkt mij. En kunnen ook mensen overlijden die wat, wat niet had gehoeven als er eerder een dokter bij was. Ja, absoluut. Ik, ik, ik, ik weet niet hoeveel dit er zijn, maar er is de, sowieso gaat er geen, geen medische missie voorbij zonder dat je een aantal levensreddende operaties doet. Ja. Ja, en, en, en als wij er tegenkomen in de periodes dat we er wel zijn, bestaan ze ook in de tijd dat we er niet zijn. Ja, dat zal wel. Dus ja, ja, er gaan een heleboel mensen dood. Ja. Dus eigenlijk zouden er nog veel meer hovercrafts... met artsen in het land door moeten reizen. In wezen wel, ja. ja. In wezen ja. wel. Ja. Daar is wel nog uh, de behoefte aan in ieder geval. Oké. Okay. Hey, want Madagaskar is ook een heel arm land. Een uh, land wat voortdurend wordt getijst... door din dingen als springhanenplagen. Veedieven, geloof ik. Een hoop wetteloosheid uh, ja. heerst er in Madagaskar. Het is uh, bepaald geen pretje om daar te wonen, lijkt mij. Ja, toch wel. Uiteindelijk is... is wij, wij wonen in de hoofdstad... De criminaliteit is, is relatief heel laag. Voor, voor, het is wel toegenomen in de laatste jaren... maar voor Afrikaanse hoofdsteden is die zeker heel laag. En op zich in de projectgebieden... natuurlijk hoor en zie je heel veel. Maar als, als, als, als organisatie heb je er over het algemeen minder last van. Ik bedoel, natuurlijk kan je moeilijk om, overvallen je... worden. Okay. Ja. Maar, maar uiteindelijk ben je daar om de mensen te helpen. En wordt dat... Toch ook wel van, van, van beide kanten gezien. Ja, en, ja ik, ik, uh, ik heb daar nooit zo'n... Uh, daar niet zo'n angst voor, zeg maar. Okay. Maar je moet wel uitkijken. Je moet wel op je tellen passen voor wat je doet, waar je blijft, waar je slaapt. Uh, en luisteren naar wat de, wat, wat de bevolking je vertelt. Ja, en, en wat vertelt die bevolking je dan? Wat, wat speelt er onder de mensen? Uh, ja, er is op dit moment, zeker voor, voor, voor, voor die veedieven, is er wel... Het trekt een beetje rond van gebied naar gebied. Dus soms is het ene projectgebied wat erger, soms het andere. We hebben nu een gebied waar de mensen niet meer in de dorpen slapen. Die slapen bijna s'nachts allemaal ergens in de bos. Gewoon omdat ze angst hebben voor, uh, voor overvallen. En het is eigenlijk meer de wetteloosheid en, en het gebrek aan gezag... die het zo erg maakt. Ik, ik, ik had een aantal weken geleden met iemand... zat ik te praten en die zei van... wij hebben eigenlijk liever de veedieven, want... ...bij die weten we aan welke kant ze we staan. Mm. En het leger, dat weten we nooit. Oké. Okay. Dus is, er is eigenlijk geen gezag. En, en stallen is wel cultureel. En, en, en dat komt al heel lang voor. En dat heeft altijd wel in de cultuur gehoord. Oké. Okay. Het is alleen nu dat die hele grote bendes... ...van, van ja, 50, 60 en, en, en soms wel 200, 300 man rondtrekken. Dat is wat het, wat het eigenlijk nieuwer maakt. En... en wat, wat, wat meer bedreigend voor de mensen. En wat meer ja. gewelddadig. Ja. Zijn dat dan ook de verhalen die op de voorpagina staan uh, van de krant in de grote stad? <coughs> uh, nee, op zich lees je er niet zo heel veel over. In, in de grote stad zien ze dat toch echt als een probleem van het platteland. En hier ja. is het meer dat de rijstprijs houdt, houdt de krant vol. En, en de de prijs van de, van de rijst. Mm -hmm. Omdat dat het basisvoedsel is. En door, door, door dan die spring aan het plagen en de groei van de bevolking gaat de prijs omhoog. Mm. En dat houdt ze best wel, uh, best wel bezig. En de politieke situatie natuurlijk. Sinds 2009 hebben we geen erkende regering meer. Ja. En ja, er komen elke keer verkiezingen en die worden weer uitgesteld. En dus ja, dat, houdt eigenlijk, dat is eigenlijk de grote krant te vullen. Ik zou zeggen lekker zootje daar in Madagaskar. Uh, ja, ik, uh, ik weet het niet. Het doet me toch nog wel eens denken dus dat Charles de Gaulle heeft in de jaren 60 ooit eens verklaard... ...van Madagaskar is een land met, met heel veel potentieel en dat zal het altijd blijven. Ja. En ik denk dat, dat, dat daar op, op een bepaalde manier zit daar wel een kern van waarheid in. Want het heeft heel veel potentieel. Er zit heel veel in de grond, ja. qua grondstoffen. Het is, het is uh, warm... En het heeft veel regen. Hm. Dus voor landbouw heeft het best wel heel veel potentieel. En toch komt er niet zo heel veel uit nog. Door, ja. door, door vaak toch die politieke instabiliteit, het gebrek aan investeringen... Dus, en, en het gebrek aan infrastructuur in zijn algemeenheid. En die, die spreekhadeplaat, ja. is dat gewoon botte pech of is daar ook wel wat aan te doen? Daar is wat aan te doen. Daar werd altijd, de broedvelden worden normaal gesproken gesproeid... En daardoor hou je de, de, de, de groei van uh, of het aantal springhanen in de dwang. En dan heeft het geen, uh, geen effect. Ja. Maar door de politieke instabiliteit, we hebben donoren de geldtranen dichtgedraaid... Ja. is er ook hier en daar wel weer wat geld verdwenen. Dus er is al jaren zijn de bloedvelden de niet gesproeid. En dat neemt dus hand over hand toe. En ja. er wordt alleen maar meer nu. Hey, stel je nou voor dat er iemand zit te luisteren... En die denkt ja. dat Madagaskar, dat is fascinerend zeg, daar, uh, daar wil ik me ook wel inzetten. Ik zie de potentie van het land. Dan nee, heb je goed nieuws hè? Ja, we zoeken nog een, uh, iemand die ons uh, op technisch gebied kan ondersteunen. We hebben nog wel wat, uh, wat uh, uitdagingen en wat ruimte. En daar zoeken we eigenlijk nog iemand voor. Nee. Om, uh, een, om. Een, een, te te een technisch uh, iemand, wat, wat, wat moet die kunnen het gaat meer, en meer om het onderhoud en, het, en, en, en op een aantal punten soms het verbeteren van de hoeverkraft. Het is een leuke baan, je mag veel reizen. Oké, okay, dus een beetje de, a, de, autotechniek? De, of moet je echt specifiek ja, techniek kennen? Nee, ho, techniek is eigenlijk niet veel meer dan een, dan, dan een auto zonder okay. wielen. Als je een beetje autotechnisch autotech, dus, bent, meld je dan... Uh, ja. Ja, waar kan die zich melden? Jullie website? Uh, zal uh, staat ongetwijfeld een e-mailadres. Nou. En anders is het info.hoeveraid.com. Uh, en dan komt het altijd aan. Ho uh, Hoveraid.com is jullie website. Ja. Hoveraid. is ja. dus ja. van, hover, van Hovercraft. Aid van help. Ja. Hoveraid.com. En daar, uh, mocht je geïnteresseerd zijn... kun je in uh, Madagaskar het komende jaar een groot avontuur beleven. Dan moet je wel een beetje technisch aangelegd zijn. Goed. Dankjewel, ja. uh, Peter, voor je verhaal. Nou, ja, graag gedaan. Goed zo. En tot de volgende keer. Ja, gedaan. Ja, Oké. Okay. Peter van Buren was dat vanaf een Madagaskar. Zometeen horen we van Tim Steens, uh, de oude hockeyer over die mooie 27e augustus in 1983. on you give me fever like I've never known yes you're just a product of loneliness I like the groove in your walk your talk your dress I feel your fever from miles around I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me baby and tell me twice That you're the one for me The way you make me feel You're really turning me on You knock me off of my feet My lonely days are gone I like the feeling you're giving me Hold me, baby, I'm in ecstasy And I'll be working from nine to five To buy you things to keep you by my side And I've never felt so in love before Promise me, baby, you'll love me forevermore I swear I'm keeping you satisfied Cause you're the one for me The way you make me feel You're really turning me on You knocked me off of my feet My lonely days are gone, gone, gone Kiss me, baby. Herkent u hem nog? Het origineel was eigenlijk van Michael Jackson natuurlijk. The way you make me feel. Oh! Maar dit was de Big Band versie van Paul Anka. En wij gaan door in Dit is de Nacht met Dit was de dag. Want wat gebeurde er op deze dag, 27 augustus in 1983? Nou, Tim Steens hangt aan de telefoon. Jij weet het antwoord. Ja. Nou, het is dat een van jullie redacteuren mij belde. <laughs> Wist je het echt niet meer? Nou, niet echt zo dat uh, het precies 30 jaar geleden was. Maar okay. dat klopt inderdaad, ja. Want we kennen jou als verslaggever van de NOS. Uh, ja. Maar vroeger heb je zelf ook gehockeyd. Klopt, ja. En hoe? Ja. <laughs> dat ga ik niet van mezelf zeggen. Maar het was inderdaad uh, precies 30 jaar geleden... dat we in een uh, Europees kampioen werden... door uh, Rusland in de finale te verslaan. Ja. Dus... Uh, ja, en toevallig ben ik afgelopen week ook in, in Boom, bij Antwerpen, in België geweest. Bij datzelfde Europese kampioenschap wat daar gespeeld werd. Waar we derde werden? Ja, want het, uh, het is niet zo makkelijk om Europees Europese kampioen te worden. Want als je even nagaat, wij waren toen inderdaad uh, de eerste keer met Nederland kampioen geworden. Ja. In Amsterdam. En dat toernooi bestond, bestond nog niet zo lang toen. Hè, want dat mm. was toen de vierde editie en in 1970 was de eerste editie. En toen vier jaar later de tweede. En in 1978 uh, de derde, toen verloren, daar was ik toen ook bij. Toen verloren we de finale nog van Duitsland, in Duitsland. Ja. Maar inderdaad in 1983, toen uh, namen we revanche in de halve finale. En dat was natuurlijk, uh, zoals die jongens het afgelopen weekend uh, niet gedaan hebben in, uh, in Boom. Uh, om in de halve finale te winnen van Duitsland. Wonden wij gelukkig wel toen in de, finale van de hey, halve finale hey, van Duitsland. Wacht even hoor, ja. in de halve finale winnen van Duitsland? Ja. In de finale winnen van Rusland? Ja, klopt. En Europees kampioen worden? Ja. Dat klopt. ken ik ergens van. <laughs> Ja, heel goed, ja, de uh, parallel met voetbal, inderdaad 1988, later. want daar hebben ja. we het wel joh, over gehad deze zomer. 25 ja. jaar geleden Europees kampioen voetbal. Ja. Maar niemand heeft het over dit <laughs> Europees eerste Europees kampioenschap hockey. Ja. Ik kan ook niks vinden op internet, weet je dat? Ik dacht, ontzettend oh, een mooie instart klaar. Ja, ja, ja, niks, ja, ja. nergens nee. te vinden. Nee, het is, ik heb zelf toevallig, uh, is het wel leuk, onder, bij de NOS werk... heb ik denk ik een paar jaar geleden toevallig een, een, een bandje gekregen, een archiefbandje... En ik kan me heel goed herinneren dat wij de finale uh, speelden toen, en het was toen uitverkocht in, in Amstelveen, ook zo'n 9000 toeschouwers. dat uh, de finale eindigde gelijk, ja. we moesten verlengen, en ook die, na die verlenging eindigden we gelijk. Toen moesten we heel veel strafballen nemen, een stuk of twintig toen, want je moest elke speler die je straf dan moesten twee nemen, dus mm -hmm. vijf strafballen waren er twintig toen, Ja, dus dat was een heel gedoe. Maar ik, ik zat niet in die strafballen-serie en ik weet nog heel goed dat ik naast het veld stond. En we hadden een rechtstreeks uitzending van de NOS van die finale. Oké, okay, ben je bent wel rechtstreeks uitgezonden. Ja, en ja. Mark Smeets die stond toen langs het veld. En dat was inderdaad heel toevallig. En die zei tegen mij van, uh, nou ja, wat gaat het worden? Want uh, ja, die strafballen is heel spannend. En toen zei ik van, nou, we hebben er wel goed op geoefend, dus ik denk wel dat we dat gaan winnen. En uiteindelijk gebeurde dat gelukkig ook. Dus uh, ja, dat was wel heel... En dat bandje heb ik nog, dus dat... Uh, dat betreft koester ik dat wel. En daar moest ik even aan denken toen jullie mij gisteren belden. Ja. ja. ja. Oké. Okay. Uh, um, dus jij hebt gelukkig dat bandje zelf nog wel. Ja. Um, wat was jouw eigen rol in die finale? Uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik speelde toen wel een goed toernooi. En uh, in alle bescheidenheid. ik werd ook na het toernooi gekozen tot beste speler van het toernooi. En, uh, Mag je best zeggen, hoor. Wat zeg je? je ja. En nog een belangrijk doelpunt? Ja, ik had ook, uh, want ik zei al, we speelden de finale tegen Rusland. Het was een hele spannende wedstrijd. We hadden ook wat blessures, want Ties Kruijzen, ja, jij kent hem waarschijnlijk wel een van de beste spelers die Nederland ooit gehad heeft, die speelde ook in die finale, maar die raakte toen geblesseerd. Die uh, moest toen uitvallen en uh, we speelden toen... Uh, Inderdaad, die finale op een gegeven moment zonder uh, Ties Kruijzen. Die viel al na een minuut of tien viel die uit. Ja. Werd overigens vervangen door zijn broer, zijn broer Hidde. Mm. <laughs> dat is ook heel te vallen. En, uh, ja, uiteindelijk was het na uh, zeg maar twee keer 35 minuten 2-2. Toen moesten we verlengen. Toen stonden we vlak voor tijd 4-3-8 in die verlenging. En Toen maakte ik het doelpunt zeg maar, dat, dat waar, waardoor we gelijk kwamen. Okay. Toen werd het 4-4. Ja, toen, toen moesten we die strafballen, die strafballen ballen, brengen. Ja. Dus mijn rol in de finale was inderdaad wel... <laughs> ja, de, belang, belangrijk. de belangrijke gelijkmaker ja, vlak absoluut. voor tijd. Ja, nou. Ja, ja. Ik weet nog wel dat ik toen... Uh, ja, ik speelde toen wel een goed toernooi. Ik was toen, nou ja, weet je zei, 30 jaar geleden. Ik was 27. Ja, en dan ben je meestal in de kracht van je, van je leven, zeg maar. En... en ik voelde me toen ook heel fysiek heel sterk. En ik weet wel dat ik toen in die zomer net afgestudeerd was... aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Dus ik, ja, ik, ik was ook... Uh, ja, het uh, zat goed in mijn vel, laat ik het zo zeggen. Nou hebben we de goals van Van Bast Gullit allemaal op ons uh, uh, ja. netvlies staan. Beschrijf jij eens jouw uh, 4-4? Ja, ik weet hem wel. Die staat ook op dat bandje wat ik heb. En uh, ik weet wel, dat was voor mij een strafcorner. En uh, Tom van het Hek, die deed dan ook, ben je ook wel bekend ah. waarschijnlijk. Ja. Uh, die, uh, omdat Ties Kruijs was uitgevallen. Tom die nam toen de strafcorner waar. En die schoot voor mij op het doel. En die rebound, die kreeg ik toevallig voor mijn stick. En die uh, met een paar bewegingen schoot ik hem toen erin. En ik weet wel, ja, de ontlading was er enorm in het stadion. Want iedereen wist dat ze dan uh, strafballen in ieder geval uit het vuur hadden gesleept. En, en die strafballen die namen we heel goed. En dat, uh, dat ging prima toen. Dus, uh, kijk eens aan. Ja, het was echt een. Uh, ja, als je het nu zo hè, steeds weer gaat... dan kijk ik wel heel veel plezier uh, terug op dat, uh, op dat toernooi. Dat was wel een ja. van mijn beste toernooien die ik nou zelf al ooit gespeeld heb. Zeg maar. De voetballers hebben het nooit meer herhaald. Hockey Hockey is wel, we zijn geloof in totaal drie keer Europees ja, kampioen. Ja, later jaar uh, later was ik er zelf niet meer bij. Ik raakte, ik raakte er gebaseerd uh, helaas. Ik ja. kon niet mee. Maar 87? Raar... Ja, ja. ja, toen werden ze in Moskou uh, met Hans-Jorismaat, dat zeg je waarschijnlijk ook, ook wel iets. Ja. Daar werden ze toen Europees kampioen en uh, in 2007, ja. dus dat is een tijdje terug, uh, werden ze voor de derde keer Europees kampioen in Manchester toen. En een paar keer en... wereldkampioen geweest ook. Ja, ja, ja, maar Europese kampioen is toch wel lastig, blijkbaar. Ja, kennelijk, ja. ja, ja, ja. Dus, uh, maar goed, het is, uh, ik, wat ik zei, het afgelopen weekend ben ik daar geweest. En ik moest wel uh, ja, even terugdenken aan mijn eigen toernooi. Uh, omdat uh, Robert Kemperman van NLS-11 werd gekozen in uh, Boom tot beste speler van het toernooi. Ah, ja. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, moest ik daar wel eens terugdenken aan mijn eigen toernooi. Maar goed, wij wonnen toen zij, toe, dan zij uh, afgelopen weekend werden pas derde, helaas. Ja, maar hoe zijn de perspectieven? Goed team. Ja, kijk, is... De vrouwen nog... helemaal natuurlijk. Die zijn daar ja. ook derde geworden, maar die zijn echt heel goed. De, de mannen ja. zijn ook weer, uh, doen ook weer mee. Ja, kijk, in principe doet Nederland altijd mee. In Nederland is ja. gewoon een van de beste hockeylanden ter ja. wereld. En uh, ja, die vrouwen die zijn echt uh, bijna onoverwinnelijk de laatste jaren. En ja. nou, het was een klein incidentje dat zij die halve finale ja. verloren van ja. Engeland. Uh, en die mannen, ja, dat wordt lastig. Want de, de top bij de mannen is uh, heel breed, zeg maar. Ja. En, uh, dus dat, dat wordt wel... Uh, maar goed... Uh, we zijn nu aan het voorbereiden, want volgend jaar is het wereldkampioenschap in Den Haag, ja. ADO Den Haag Stadion. Daar leggen ze kunstgas in, dus dat wordt een spektakel. Dus uh, ja, daar, daar kijk ik wel naar uit, zeg maar. Dus dat, okay. uh, maar, maar de vooruitzichten zijn daar goed. Ik bedoel, Nederland gaat zich herpakken en die gaan zeker naar de finale spelen. En ik hoop en dat met allebei de teams. Uh, We gaan ervoor. 2014 wordt Nederland gewoon weer Europees kampioen. Nee, wereldkampioen. Were wereldkampioen. Ja, ja. Excuseer. Laten we dat afspreken. Gaan we voor. Goed plan. Oké, okay. Tim, okay. Tim Steens, ex-hockeyer en tegenwoordig NOS-verslaggever. Bedankt voor je verhaal. Graag gedaan. Bij deze 27 augustus in 1983 werden de Nederlandse hockeymannen dus Europees kampioen voor het eerst. Zometeen gaan we bellen met Casper van Steegden waarom het zijn dag wordt. Want ook hij krijgt namelijk eremetaal voor zijn prestatie. En heeft u nou ook wel eens een prachtige sportprestatie geleverd? Waarvan u zegt, uh, daar heb ik mooie herinneringen aan. Daar heb ik ook nog een medaille van of iets anders. Dan mag u ook bellen. 0800 1121 en vertelt u eens uw mooie sportprestatie. Het mag natuurlijk ook zijn dat u zichzelf hebt overwonnen... door überhaupt te gaan sporten. Dat kan voor sommige mensen ook een enorme overwinning zijn. Of u bent een van die helden die bijvoorbeeld die Alptu 6 is opgefietst. Nou, ik vind het wel leuk om even een paar luisteraarsverhalen te horen... over uw sportprestatie. Waar bent u trots op? Bel 0800 1121 gratis nummer. Dan kunt u uw verhaal delen. 0800 1121 Well, I will run down to the sea like my heart longs for an ocean to wash down. of smiling. voor Wars from this valley. Heerlijk plaatje. Lekker wakker worden zo, toch? Als u uh, nu tenminste wakker wordt, ik ben het al een tijdje. Sinds Twee uur vannacht zijn we al in de lucht met Dit is de Nacht. En uh, we zijn er al bijna aan het einde van deze uitzending. Maar we hebben nog een paar mooie dingen. Bijvoorbeeld uh, verhalen van luisteraars over sportieve prestaties van jezelf. Of uh, bijvoorbeeld van je zoon, zoals mevrouw Kune vertelt u eens. Ja, goedemorgen uh, Ik wacht naar uw programma te luisteren en, en te genieten. Tevens. En toen dacht ik, ja, dan hiervoor moet ik nog even bellen. Ja. Het gaat dus over mijn zoon. Daar da, da, bent u trots op. Pardon? Daar bent u trots op. Absoluut. En ik ben op alle, school, alle kinderen trots. Maar hij heeft toen een prestatie geleverd. Hij staat in het Guinness Book of Records. Zo. Van uh, 26 uur achter elkaar spinning te geven. Oh. En uh, uh, de, de, hij heeft op dit moment heeft hij een, uh, een zaak in Zuid-Spanje. Die gaat met jeep tours de bergen in. Hij heeft een hele studie gemaakt van de bergen. En, okay. en berg beklimmen, wandelen, uh, et cetera. Maar die 26 uur spinning, dat, heeft hij dat alleen gedaan? Met een groep? Of? Helemaal, uh, ja, alleen. Alleen. Voor een groep die steeds wisselde. Omdat het 26 uur, hij begon toen. Uh, uh, smiddag, om een uur of drie geloof ik. Mm -hmm. En de volgende dag later is hij dus gestopt. Toen heeft hij nog een, een Canadees verslagen. 26 dus uur lang achter hem. elkaar spinnen, spinnen, spinnen. Gewoon niet stoppen. Ja, dus op de fiets. Ongelooflijk. De fiets, uh, ja. Dat, is, dat is ja. lijkt me nog zwaarder dan uh, uh, zes keer achter elkaar de Alpe op. Misschien wel, ja. Ja, dat vind ik echt een prestatie van het formaat. Nou, u kunt trots ja. op uw zoon, dat zeker weten. Ja, ja. Ja, maar ik vond het leuk om even te melden. Goed zo. Nou, bedankt voor het bellen. Tot die dienst. Mevrouw Kunnen was dat. Goed, zo meteen horen we van uh, Kasper van Steegde waarom deze dinsdag zijn dag wordt. Want hij krijgt ook een medaille. Net als uh, Tim, uh, Tim Steens, die we eerder hoorden. En welke kleur medaille wordt en wat er precies op komt te staan... dat gaan we zo meteen horen. samen met Rhythms del Mundo. Kloks, ja, een bijzondere uitvoering, blijft het wel altijd lekker feestelijk. Goed, dinsdag 27 augustus 2013 wordt de dag van Kasper van Steegden. Want aan het einde, uh, want uh, uh, vandaag, major Kasper van Steegden moet ik trouwens zeggen, vandaag krijgt hij samen met nog zo'n 400 militairen in Assen een onderscheiding voor zijn deelname aan de politietrainingsmissie in de Afghaanse provincie Kunduz. Goedemorgen, major. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Alvast. U moet hem nog ja. ontvangen natuurlijk. Maar bent u trots ja. op deze, deze medaille? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Het is een, uh, een, een blijk van waardering voor, uh, voor het werk wat je daar verricht hebt. Een blijk van waardering uh, die je krijgt van uh, ja, de Nederlandse maatschappij en de Nederlandse krijgsmacht. Dus ja, natuurlijk ben ik daar trots op. Welke kleur heeft uw uh, eremetaal trouwens, weet u dat? Ja, het is bronsachtig. Uh, uh, bronzachtig, bronzachtig. oké. Okay. Ja. Maar dat voelt niet ja. als een derde prijs. Nee, nee, absoluut niet. <laughs> Goed zo. Nee. Het is de herinneringsmedaille vredesoperaties, om precies te zijn. Uh, dat is niet de eerste medaille die u heeft, hè? Nee, dat is niet de eerste. Nee. Ik ben al eerder uh, uitgezonden geweest. En de, waar was dat? Dat was ook in Afghanistan. Dat was in een, een provincie net ten zuiden van Koenloes, provincie Baglan. Oké. Zijn we daar ook ja. geweest? Dat is een vergeten PRT. Dat is, is ja. nu alweer inderdaad ook geweest. Net voor we naar Oersgang gingen, 2004 tot 2006. Aha. Ja. Oké. Okay. En daar heeft u ook zo'n herinneringsmedaille voor gekregen? Dat klopt, dat ja, klopt. Deze herinneringsbedrijf krijgt u dus voor die uh, politietrainingsmissie in Kunduz Wat heeft u ervoor moeten doen? Ik heb uh, daar gefunctioneerd als uh, assistent van uh, de commandant van de politietraininggroep. Aha. Die de trainingen verzorgde voor de Afghaanse agenten in de provincie. Oké, okay, dus u moest dat assisteren? Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Oh, dat, dat varieert enorm. Dat is het opmaken van rapportages, dat is het uh, verzorgen van bezoeken, dat is het faciliteren van, uh, van allerlei zaken die, uh, die er spelen. En vooral het faciliteren van de commandanten zijn rol. Ja. Wat, wat vindt u dat u met z'n allen hebt bereikt daarin Koekdoes? Wat is uh, de vrucht van jullie werk? Ja, dat is natuurlijk een, die, die hele missie was natuurlijk een behoorlijk omstreden verhaal. En als je daar naartoe gaat, merk je dat ook omdat je ja, op alle verjaardagspartijen mogen wij uitleggen wat we daar gaan doen. Terwijl <lacht> dat eigenlijk het domein van de politiek zou moeten zijn. Maar blijkbaar is het dan toch een als we die hele ja, dat wij het uit moeten leggen. Dus daar ja. komt, heb je daar ook wel een beetje een, een, een beetje dubbel gevoel bij. Uh -huh. Maar... Uh, het mooie is dat wij uh, je maakt je eigen plan als je eraan komt. Je werkt twee maanden door op het plan van je voorganger en dan maak je een plan wat zes maanden blijft lopen. Ja. En we hebben een plan gemaakt dat wij toen we aankwamen zagen van joh, dat gaat hier toch wat eerder stoppen dan we denken. Dus we hebben een plan gemaakt wat gericht was op de, op de verduurzaming van de opleiding. Dus we zijn begonnen met het opleiden van Afghaanse politieagenten tot trainers. Uh -huh. We hebben de, de les hebben we laten vertalen en laten drukken in de lokale taal. En we hebben instructiekaarten gemaakt voor, uh, voor, de, voor de trainers die zeg maar, aansloten bij de thema's in, uh, in de opleiding. Okay. De militaire werken heel veel met instructiekaarten. Nou, en die dingetjes samen hebben ervoor gezorgd uh, dat uh, de Afghanen nu zelf de trainingen die wij gaven kunnen geven. Dus dat is wel iets wat, uh, ja, waar we trots op zijn met z'n allen, dat we dat van elkaar hebben gekregen. En en zij, kunnen dat op zo, zij kunnen dat op zo'n manier geven dat het, uh, uh, dat het land er ook veiliger van wordt? Ja, het is een training die heel raar geschreven staat en, uh, en waar, zij, uh, ja, waar ze heel tevreden over waren. Alleen ze moesten natuurlijk wel zelf zover komen dat ze dat konden overnemen. Nou, daar hebben wij zorg voor gedragen. En dat is inderdaad ja, een training die, die bijdraagt aan de veiligheid in het land... doordat de politieagenten beter opgeleid worden. Ja. Uh, heeft u het land nu al veiliger achtergelaten... of is dat nu aan die Afghanen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, wij, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen... omdat het, dat kun je niet in één zinnetje uitleggen. Maar het is wel zo dat alles wat je dat doet... Dat draagt bij. Kijk, het is, het, je kunt het nooit zo zien, we zijn natuurlijk als, als Nederlands, hebben we daar maar een klein onderdeel gedaan van alles wat daar op, op, op NAVO-gebied en UN-gebied gebeurt, aan ontwikkeling en aan training. Uh, waar, je, je kunt wel in je best doen en je ziet hele kleine dingetjes, je ziet dat het vooruit gaat, dat mensen dingen oppakken en, uh, en uh, ja, da, daardoor wordt de boer uiteindelijk veiliger. Maar dat is niet van de ene dag op de andere, dat zal ook nog wel even duren en dan moeten ze zelf het voort nemen. Dat klopt. Ja, al met al, um, heeft u uh, wat dat betreft uw uh, medaille lijkt mij meer dan verdiend? <laughs> ja, als, als, als, ja. als, ik, als ik af ja, mag gaan zit... op uw eigen oordeel van wat jullie daar hebben gedaan? Ja, natuurlijk. Ja. Dus je zit 6,5 maand bij, Je doet heel hard je best. Ja. Het is best hard werken. En, uh, en, maar het is ook hartstikke leuk om te doen, omdat je met een team so. bezig bent met een, met een effort en, en een prestatie neerzetten. Het is gewoon hartstikke mooi dat het lukt. Dus ja, ik denk wel dat we het met z'n allen verdiend hebben. Nou, ik wens u dan een goede reis naar Assen. Waar u later vandaag zou met nog zo'n 400 militairen... die herinneringsmedaille vredesoperaties krijgt... voor uw eh, bijdrage aan de veiligheid in Kunduz. Ja, hartstikke bedankt en bedankt dat ik het verhaal even mocht vertellen. Goed zo. Major Casper van Stegen, dat was dat. En wij gaan langzaam hier op Radio 1 toe naar het NOS Radio 1-journaal... waarin aandacht voor het volgende Syrië natuurlijk. Uh, Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die uh, wil hoe dan ook dat de daders van de gifgasaanval worden gestraft. Maar hoe, daar zijn de Amerikanen het niet helemaal over eens. Onze eigen minister Timmermans die vindt dat de VN eerst aan zet is. Nou ja, goed. Wessel de Jong gaat zo meteen vanuit Amerika en ook voor vertellen hoe het daar allemaal speelt. En Lex Ruddenkamp uh, komt met een reportage vanuit Syrië. Uh, David-Jan die komt ook uit Rusland. Dus uh, u krijgt echt alles te horen van alle kanten over Syrië zometeen meteen in het Radio 1 Journaal. En natuurlijk de SGP, hè, de eerste vrouwelijke lijsttrekker. Lilian Jansen, hoe zou die vandaag wakker zijn geworden? Dat lijkt me eerlijk, zeg. Deze dinsdag 27 augustus word je gewoon wakker... als de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de SGP. Nou, dat is, dat is bijzonder. Het is een, een momentum in de Nederlandse politiek geschiedenis, volgens mij. Zometeen een reportage in de NOS Radio 1-journaal uh, vanuit Vlissingen. De plaats waar zij dus uh, de lijst van SGP gaat leiden. Overigens zitten ze nu niet in de gemeenteraad. Dus ik zou zeggen, uh, Vlissingen, als je echt gezien is, wil schrijven uh, stem SGP. Stemadvies van mijn kant. Volgend jaar, begin volgend jaar. 2014, gemeenteraadsverkiezingen. Dan, uh, dan wordt het echt bijzonder. Dan gaan wij er weer verslag van doen, hier op Radio 1. Goed, een goede dinsdag.